8 uur. Het NOS Journaal. Ewout de Jong. OM onderzoekt mogelijke nalatigheid digi notar Libisch konvooi aangekomen in Niger. En acceptatie homoseksualiteit neemt toe. Het Openbaar Ministerie gaat onderzoek doen naar DigiNotar. Mogelijk wordt het bedrijf nalatigheid verweten. DigiNotar hield lange tijd geheim dat zijn systemen waren aangevallen door Iraanse hackers. Bovendien is gebleken dat DigiNotar zijn beveiliging niet op orde had. Zo gebruikte het geen antivirusprogramma's en was software verouderd. DigiNotar gaf veiligheidscertificaten af voor overheidsdiensten als DigiD. Minister Donner heeft herhaald dat overheidswebsites zo snel mogelijk certificaten krijgen van andere bedrijven. Verder heeft de overheid onder meer Microsoft gevraagd om de certificaten van DigiNotar nog niet automatisch te blokkeren. Dat zou overheidssystemen in de problemen kunnen brengen, zolang de DigiNotar certificaten nog niet zijn vervangen. Microsoft heeft gehoor gegeven aan het verzoek. In Niger is een groot konvooi van het Libische leger aangekomen. Het zijn ruim 200 voertuigen met militairen die loyaal zijn aan Gaddafi. Zo melden militaire bronnen uit Niger en Frankrijk aan persbureau Reuters. De voertuigen zijn waarschijnlijk via Algerije naar Niger gereden. Volgens een van de bronnen zouden Gaddafi en zijn zoon Sefa overwegen zich bij het konvooi aan te sluiten. De twee zouden willen doorreizen naar Burkina Faso dat hun onderdak heeft aangeboden. TV-zender Al Jazeera meldt dat opstandelingen een akkoord hebben gesloten... met de inwoners van de woestijnstad Beni Walid. Ze zouden hebben afgesproken om de stad zonder geweld in te nemen. Homoseksuelen krijgen geregeld te maken met negatieve reacties op het werk. Het gaat daarbij vooral om verbaal geweld... variërend van grapjes maken tot uitschelden. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat daar in opdracht van het kabinet onderzoek naar heeft gedaan. 28% van de homoseksuele mannen en 14% van de lesbische vrouwen heeft er last van. Het ECP heeft ook gekeken naar de acceptatie van homo's in de samenleving. Die is toegenomen. Vorig jaar had 10% van de ondervraagde moeite met homoseksualiteit. Vijf jaar geleden was dat nog 15%. Wel blijkt dat 40% van de mensen er moeite mee heeft om mannen te zien kussen op straat. Op de pier in Scheveningen heeft gisteravond korte tijd een felle uitslaande brand gewoed. Het vuur brak even voor middernacht uit in een feestzaal op de pier. Niemand is gewond geraakt. Er werd gevreesd dat in de feestzaal nog mensen waren. Maar dat bleek later niet zo te zijn. Uit voorzorg werden wel ambulances ingezet. Ook was er een helikopter in de lucht om eventueel mensen uit zee te kunnen oppikken. Door de harde wind werd het vuur aangewakkerd, maar de brandweer kon na ongeveer een uur het zijn brandmeester geven. Over de oorzaak van de brand op de Scheveningse pier is nog niets bekend. Ook de omvang van de schade is nog niet duidelijk. De jaarlijkse heffing van de Kamer van Koophandel verdwijnt in 2013. Minister Verhagen heeft dat afgesproken met de werkgeversorganisaties en met de Kamers van Koophandel. Een gemiddelde ondernemer betaalt nu jaarlijks 40 euro. Verhagen wil dat de ondersteuning van het bedrijfsleven effectiever en goedkoper wordt. Een Giro zonder dat er iets concreets tegenover staat past daar volgens hem niet bij. Op Sumatra heeft een aardbeving een 12-jarige jongen het leven gekost. Hij is voor zover nu bekend het enige slachtoffer. De beving op het Indonesische eiland had een kracht van 6,6 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag ten zuiden van de stad Medan. De beving was s'nachts en veel mensen renden in paniek de straat op. Ook zijn honderden patiënten geëvacueerd uit een ziekenhuis. Gevaar voor een tsunami was er niet. In Texas hebben bosbranden al bijna 500 huizen in de as gelegd. Er zijn in de Amerikaanse staat zo'n 25 brandhaarden... met een totale oppervlakte van 100 vierkante kilometer. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind... een restant van de tropische storm Lee. Twee mensen zijn door de branden overleden. De gouverneur van Texas heeft bewoners van huizen die worden bedreigd... met klemmen opgeroepen te vertrekken. Stel je leven niet in de waagschaal. Al dus gouverneur Perry van Texas. Op de Filipijnen is een krokodil gevangen van meer dan 6 meter. Onderzoekers proberen vast te stellen of het de grootste krokodil is die ooit is gevangen. Het beest dat meer dan 1000 kilo weegt werd gev gevangen in een dorp in een afgelegen zuidelijke provincie. Dorpsbewoners en jagers probeerden al weken om de reuze krokodil te vangen. Het dier had zeker één mens gedood en veel dorpsbewoners waren doodsbang. Uiteindelijk moesten er meer dan 100 mensen aan de pas komen om de krokodil uit het water te trekken. Het weer, onstuimig weer met veel wind en regen. Vanochtend vooral langs de kust enkele buien, in het oosten nog wat zon. Vanmiddag overal bewolkt met geregeld buien en een temperatuur rond 19 graden. Ook morgen wisselvallig, iets minder wind en 18 graden. AWB Verkeersinformatie, 34 files, 125 kilometer bij elkaar. Een stuk minder dan gebruikelijk op een dinsdagochtend. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, daar was een ongeluk gebeurd bij Urmond. Er staat nog wel 3 kilometer file, maar alle rijstroken zijn weer open. En verder veel vertraging op de A9, vanuit Alkmaar naar Amstelveen... bij knooppunt Raasdorp, 8 kilometer. 13 kilometer op de A12, vanuit Duitsland naar Utrecht... tussen de afrit Beek en Arnhem-Noord. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht... tussen Amersfoort en de afrit Maren, 11 kilometer. En de N62 vanuit Borselen naar Gent is bij de Westerschelde tunnel afgesloten. De oorzaak is een autobrand. Soldaat van Oranje de Musical.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 Het NOS Radio in journal Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Het wordt alweer een heel belangrijke week voor de euro. En CDA-fractievoorzitter van Haarsma Buma heeft er geen vertrouwen in dat politici tot een goede oplossing kunnen komen. We gaan eens horen wat minister De Jager van Financiën daarvan vindt. We spreken hem zo. Nou, en ook de oppositie moet meedoen met het oplossen van de eurocrisis. En juist dat staat een stevige oppositie tegen het kabinet in de weg. Daarover praten we met de PvdA-leider Job Cohen. En dan zijn de problemen op internet nog niet voorbij. Beveiliger Diginota wist al maanden dat hun computers zo lek als een mandje waren. En toch informeerde het Bedrijfminister Donner niet. Die heeft inmiddels één ding beloofd. Dat het kabinet wil komen met een meldplicht... juist voor dit soort incidenten... dat die ook inderdaad bekendgemaakt wordt. En hij zegt dat er hard wordt gewerkt... maar de overheidssites nog niet veilig zijn. Nou, hij wil dus een meldplicht. Um, die moet er komen bij Hacker. Bekeken er wordt ook gekeken of diginoter aansprakelijk gesteld kan worden voor de gevolgen. De minister kon gisteren ook niet vaak genoeg herhalen... wat zijn eerste zorg is bij dit internetdebakel. Hoe kan ik zo snel mogelijk zorgen dat de inbreuk... die de aantasting van het, de betrouwbaarheid van het verkeer die heeft plaatsgevonden... dat die wordt ingedampt, dat die wordt hersteld... zodat mensen weer met redelijk vertrouwen gebruik kunnen maken. Alf Pans, voorzitter van de directieraad van de VNG... Vereniging Nederlandse Gemeenten, vertelt, vertelt hoe druk de gemeenten op dit moment zijn... met het herstel van de beveiliging van de systemen. Behoorlijk wat gemeenten... Hebben contact met ons uh, opgenomen. Wij weten van de gebruikersverenigingen. van uh, de verschillende uh, bedrijven. dat uh, de, de gemeenten inmiddels volop uh, bezig zijn. Uh, ze worden daarbij ook uh, ondersteund. Dus ik denk dat het uh, bewustzijn wel aanwezig is op dit moment. dat men snel moet handelen. Om de doodevaardige reden. dat. ja, uh, kijk, er moeten ongeveer 3500 certificaten van gemeenten. worden omgezet. Maar er zijn natuurlijk ook andere bedrijven. die uh, in de rij komen te staan. Dus je, je doet er. Heel verstandig aan onze gemeente om vooraan in de rij te staan... zodat zo snel mogelijk alles weer op een normale manier beveiligd is. Vooraan in de rij. Joris van der Kerkhof is inmiddels bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Den Haag. Joris, um, volgens Pans hebben ze het druk. Zie jij dat ook terug? Um, nee. Er zijn, wel veel, er zijn gisteren wel veel meer vragen gekomen dan, dan normaal. Ze zijn ook wat langer open geweest gisteren om die vragen te beantwoorden van de, van de verschillende gemeenten. We uh, beginnen vandaag uh, uh, vroeg ook om al die vragen uh, te beantwoorden. Een deel komt binnen via de mail, een deel moet nog binnenkomen uh, via de telefoon. Als je bij het gebouw van de VNG komt, als je daarvoor staat... dan denk je, wat een onneembare vesting, dat kan nooit gehackt worden... maar binnen is het open en, uh, en licht en zit u te werken... aan alle vragen die, uh, die binnenkomen. Iets meer dan normaal, uh, maar alles... Vooralsnog uh, wel. Ik, uh, ja, we zijn er gewoon op ingesteld om uh, de vragen op te vangen als het nodig is. En wat vragen, gemeente? Nou, met, met name over de, de certificaten. Uh, er is veel onduidelijkheid bij gemeenten... over de certificaten die ze zelf in huis hebben. Er staan soms namen bij van, uh, van personen binnen gemeenten... die vertrokken zijn. Dus dan willen ze weten hoe dat, uh, hoe dat precies in elkaar zit. En vooral ook wat, wat, wat ze nu moeten doen. Wat voorzorgsmaatregelen ze moeten nemen. En dan hebt u een uh, pakketje aan stappen uh, wat genomen kan worden, die genomen kunnen worden... en die vertelt u dan? Nou, ik vertel dat niet, hoor. Ik noteer het wel, uh, deze vragen... maar dan zet ik ze gewoon naar de deskundigen, zoals dat zo mooi heet. En die, uh, die kunnen daar gewoon inhoudelijk veel beter op inspringen. Ja. Maar de vragen die er komen, uh, dat, dat zijn, uh, ja, laat ik het zo zeggen... ik moet het zelf ook allemaal niet overdrijven, namelijk. Het is, mensen constateren het bij de gemeente. Uh, we gaan er eens even goed naar kijken. We regelen het allemaal en eigenlijk is alles wel goed zo. Ik weet niet of gemeenten dat gevoel echt zo hebben, alles is goed. Soms ze bellen niet voor niets, dus er is wel een zekere, zekere ongerustheid. Maar ik, vooral ook onbekendheid. Uh, en ja, Er zijn hier medewerkers uh, die, uh, die hier gewoon meer over kunnen vertellen... of ze in ieder geval naar de juiste instanties kunnen verwijzen. Want dat kunnen ook de leveranciers uh, zijn. Ja, het is niet dat jullie hier uh, uh, op alles antwoord hebben. Dat, dat kan ook gewoon dan ook doorgestuurd worden. Dan kan het ook nog een paar dagen heb, duren. Ja, dat, nou ja goed, als het gaat om die certificaten van andere organisaties... Ja, dan moeten ze toch bij de, bij de leveranciers uh, zijn van die, uh, van die certificaten. Er zijn wat papieren ja, bij. Maar wat... Dat, zijn, dat zijn eigenlijk de vragen die, die gisteren gesteld zijn. Het is een, een bloemlezing, maar ze zijn ook allemaal heel kort genoteerd. Uh, omdat ze gewoon snel doorgezet moesten worden. Dan kunnen wij hier wel heel veel tijd gaan investeren in, uh, in het uitgebreid. Fantastisch noteren van vragen. Maar dan schieten we ook ons tong voorbij. Dus het is meer een indicatie van. Tenzij het een e-mailvraag was, natuurlijk dan vaak wel uitgebreid vanaf nu, nou ja, eigenlijk tien minuten al uh, geleden... kan er uh, gebeld worden door de gemeente, dus als ze luisteren... <laughs> bellen jongens en meisjes. We zitten er klaar voor. Ze dus zitten er klaar voor bij de VNG. We praten er even over door met internetdeskundige Roland Stekelenburg... hele ochtend al bij ons de studio. Nogmaals welkom, Roland. Um, uit ook dit verhaal uh, bij Joris horen we een grote onbekendheid toch mee, hè? Ja. En onzekerheid. Uh, totaal. Kijk, ik neem aan dat zijn dan waarschijnlijk de deskundigen... van de gemeente die, die bellen. Uh, die hebben dus heel veel vragen over die certificaten. Uh, van als ik dan dat DigiNotar-certificaat niet meer mag gebruiken... welke moet ik dan wel gebruiken? Want er zijn heel veel andere certificaten. Uh, zijn die wel veilig? Door welke bedrijven worden die dan uitgegeven? Nou, al die vragen, daar heeft eigenlijk niemand een helder en duidelijk antwoord op. Uh, tot nu toe. Dat heb ik niet in de overheidscommunicatie gezien van... Nou, uh, van dit en dat en dat is de situatie. Ze adviseren nu natuurlijk wel de bekende partijen te gaan gebruiken. Hè? Maar wat mij opvalt uit dit verhaal is dat eigenlijk je hoort dat de mensen bij de gemeente terug moeten naar hun leveranciers. En dat zijn nou juist weer mensen waar voor ons onduidelijk is hoe die weer gecontroleerd worden. En alles wijst in die richting van ja, waar is het toezicht in dit hele verhaal? Hmm. Dat valt mij elke keer op. Ja, ja dat, dat heb je eeraf nog ook al geconstateerd. Hè? Um, waar zou dat toezicht dan uit moeten bestaan? Kan je dat eens aangeven? Nu wordt totaal aan het bedrijfsleven overgelaten... aan particuliere bedrijven om de beveiliging op internet te organiseren. Uh, nou, Dat systeem heeft tot nu toe redelijk gewerkt. Er zijn af en toe wat lekjes en hier en daar wordt er gehackt. En dan uh, heb, hebben we het er eventjes over. Het Had we... nooit zo'n impact als nu? Nee, maar dit is al wel vaker gebeurd. Dit is niks nieuws. Er is uh, al eerder ingebroken in, in beveiligingscertificaten... bij een ander bedrijf wat certificaten uitgaf. Dit jaar. Heel weinig aandacht voor geweest. We praten er even over. Nu heeft het wel impact op Nederland. Omdat het toevallig een bedrijf is wat ook de... Nederlandse overheidssites beveiligd en nu is het opeens een issue. Ja. Uh, de structurele vraag die eronder ligt is... hoe veilig is communicatie op internet en wie houdt daar toezicht op? Maar, want, geef daar eens antwoord op. Nu houdt in feite niemand daar toezicht op. Nou, je had, je had een, uh, een certificaat gevonden van Pricewaterhouse. Uh, die hebben onderzocht. Die hebben DigiNota bijvoorbeeld onderzocht. Ja, ik en heb die het hier afgegeven op 1 november 2010. Nog niks een jaar geleden, niks ja. aan de hand. Uh, en wat er nu aan het gebeuren is, en je ziet van, vanochtend ook de thuiswinkelorganisatie die nu alarm slaat op het moment dat consumenten en mensen niet meer het gevoel hebben dat ze veilig via internet privacygevoelige dingen kunnen delen, wat ook creditcardgegevens als je gewoon iets online koopt, dan ontstaat er echt een heel groot probleem. Uh, niet alleen voor de overheidsinstellingen. Ja, dan is het vertrouwen dus weg. Merk ja, je dat gaat op, hier of meer fronten, want jij komt natuurlijk overal op het internet, merk je dat dat vertrouwen weg is en, en hoe gevaarlijk is dat? Bij de gewone mensen die niet snappen hoe dit soort systemen werken... wat je ook niet van mensen kunt verwachten, draait alles om vertrouwen. En heel veel mensen gaan er nu vanuit, nou, het zal wel goed zijn... Uh, want uh, ja, er staat een slotje in beeld. Hè? Dat is het niveau waarop mensen met elkaar communiceren. Nu is het blijkbaar al zo dat je eerst op het slotje moet klikken... om te kijken welk bedrijf die be beveiligde verbinding heeft... Uh, en dan weet je nog niks, zeker. En dan weet je nog niks. Want uh, door wie wordt dat bedrijf weer gecontroleerd? En er is ook nergens een overzicht van waar je dan op zou moeten letten. Of hoe je dat dan zou moeten organiseren. Ja, Ik het... denk hoog tijd voor. En daar moet toch de overheid het initiatief in nemen. Oh, uh, nou goed, uh, uh, dat werd gisteren ook wel duidelijk. Dat is natuurlijk ook zo. Want we zijn bezig met, die, met het Cybersecurity Centrum wat er gaat komen. Er is nu een strategie. Dus er gebeurt ook al wat. Maar het is ook wel hoog tijd. Internetdeskundige Roland Stekelenburg. Dankjewel. En straks minister van Financiën jan Kees de Jager. Hij reist vanavond naar Berlijn voor overleg over de euro. Gaan we zomaar eens wat vragen overstellen. Eerst naar de files, John Bakker. En dat zijn er 36. Alles bij elkaar, 130 kilometer. Een stuk minder dan gebruikelijk. En ook een stuk minder dan we verwacht hadden. Wel een aantal opvallende inmiddels. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Na een ongeluk bij knooppunt Kerensheide, 3 kilometer. Alle rijstroken zijn net weer open gegaan. Veel vertraging op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... bij Knopet Raasdorp, 9 kilometer. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij Maarsbergen, 3 kilometer. De rechterrijstrook is daar afgesloten. Op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht, veel vertraging bij Maren, 11 kilometer. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven voor Knopet Leen naar Heide, Zes kilometer. Dan staat er een brand op de N62... vanuit Borselen naar Gent bij de Westerschelde-tunnel. De tunnel is afgesloten en er staat nu twee kilometer file. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het jachtseizoen op de regering van premier Rutte is geopend. De Tweede Kamer komt vandaag voor het eerst sinds het zomerreces weer bijeen. Het afgelopen jaar is de oppositie er nog niet heel erg in geslaagd... een vuist te maken tegen dit kabinet. En de vraag is of dat in het nieuwe parlementaire jaar wel gaat lukken. Daar gaan we over praten met PvdA-leider Job Cohen. Hij zit in de studio in Amsterdam. Meneer Cohen, goedemorgen. Goedemorgen. Gaat er een uh, gemeenschappelijk strijdplan komen, meneer Cohen? Dat gaat u samen optrekken tegen het kabinet? Nou, Ten aanzien van uh, een van de kernpunten van het kabinet... is dat zonder enige twijfel het geval. Het kabinet neemt ongelooflijk veel maatregelen... die uh, mensen die niet ontzettend veel geld hebben enorm zullen treffen... Dan gaat het over maatregelen op het gebied van de jeugdzorg, op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg, de AWBZ, het persoonsgebonden budget en de IQ-maatregelen, de Wajong, de WSW, integratiebudgetten, chronische uh, uh, zieken en gehandicapten. Allemaal maatregelen die mensen enorm zullen treffen en waarbij de oppositie echt van mening is dat het kabinet dat totaal verkeerd uit aanpakt en daar ook mensen ongelooflijk zwaar treft. Hmm, maar toch neemt Rutte u dan ook wat munitie uit handen door te stellen. Uh, we komen op voor de zwakkeren, we gaan naar midden extra belasten om koopkracht van lagere inkomens te behouden. Ja, dan, dan staat haal... u weer met lege handen. Ja, dan haalt hij eerst 100 euro weg en dan komt hij met 10 euro terug. En dan roept hij ook nog dat hij, dat hij daarmee mensen gaat helpen. Kijk, hij heeft ook gezegd van ik ga het allemaal eerlijk voorstellen. Het lijkt me heel verstandig als hij dat hier ook wil doen. Die maatregelen die ik nou net noemde, die stapelen allemaal bij elkaar. Ik wil dus ook dat hij ons laat zien hoe dat uitwerkt. En laat hij dat dan ook op een eerlijke manier doen, zodat we werkelijk weten wat er aan de hand is. Is het voor u makkelijker geworden, nu de plannen van het kabinet echt duidelijk zijn. Nou ja, die hebben, dat hebben we ook de afgelopen tijd gezien... een enorme impact gehad. En daar wordt het, daar wordt het, in, ja, makkelijker, daar wordt het makkelijker van. En wat je tegelijkertijd op deze punten ziet... is dat die coalitie hier één front vormt. Dat hebben ze allemaal afgesproken. Eerlijk gezegd vind ik het op een aantal punten onbegrijpelijk... dat een partij als het CDA met veel van die maatregelen akkoord is gegaan. En dat geldt eigenlijk ook voor, voor de PVV. U hebt ook gezien hoe, hoe ook de PVV heeft gereageerd... toen duidelijk werd wat er gebeurt met die chronisch zieken en gehandicapten. Uh, dus ja, we zullen daar fors oppositie tegen voeren. En dat gaat echt in grote gezamenlijkheid. En daar hebben we ook vanzelfsprekend ook met elkaar overleg over. Mm, daar hebben wij zo onze twijfels over. Want um, aan het begin van de zomer werd u nog aangevallen... door collega oppositiepartij SP. Ging, dat over, de, ging dat over dit onderwerp? Uh, nou, dat u het kabinet aan de meerderheid helpt op sommige punten. Dat u het kabinet gedoogt, bijvoorbeeld als het gaat over de euro. En in dat opzicht zit u natuurlijk wel in een nou, onmogelijke spagaat. Nou, nee, u maar wil, u wilt wil verantwoord handelen in tijden van een crisis... terwijl het nevel. Van de SP het veel beter doet in de peiling. Maar dan even kijken. Hè? Wat gebeurt er nou als wij op dit punt het kabinet fel zouden aanvallen? Uh, valt het kabinet dan? Heeft het kabinet dan geen meerderheid... en betekent dat dan ook dat er een motie van wantrouwen komt die wordt aangenomen? Het antwoord is nee. Want de PVV, die hier een wonderlijke rol speelt... die zegt, we zijn het we zijn hier hartstikke mee oneens met wat het kabinet doet. Ik vind dat de PVV daar ook echt onverantwoord handelt. Maar als ze dat doen, en als je dan vervolgens zegt... van betekent dat dan nou ook dat jullie het kabinet wegsturen, is het antwoord nee. Kortom, de PVV heeft een stekker, dat is een gedoogpartij. Ik heb geen stekker. En als ik wel een stekker zou hebben, ik zou hem gebruiken. Mm. Maar toch, u wordt aangevallen door een collega oppositiepartij. Oh ja, dit Hoe lastig is, is dat voor u? Ja, dit is mijn antwoord. Ik bedoel, het is gewoon geen sprake van dat wij een gedoogpartner zijn. Wat wij wel zijn, als het gaat over die euro. Dat wij, dat, dat, dat wij daar echt vinden dat daar verantwoordelijk moet worden gehandeld. En uh, het, het zou toch te dol zijn dat als wij straks het kabinet naar huis houden sturen... en die euro dondert in elkaar en we krijgen een enorme economische crisis. Dat moeten we niet hebben. Wat wij willen ten aanzien van die euro... dat is in de eerste plaats dat landen orde op zaken Stellen. In de tweede plaats dat banken die he, zeker ook een belangrijk onderdeel zijn van die crisis. Niemand vindt het leuk hoor dat er betaald moet worden aan Griekenland als dat zover komt. He, maar dat ook de banken daarin mee betalen. En in de derde plaats dat er ook een behoorlijk plan komt in Europees verband, waardoor er ook weer het, het, de financiële markten vertrouwen daarin hebben. He, en ook op dat punt vind ik dat, nou ja, dat, ook, dat ook Rutte, dat die nog wel wat steviger mag zijn. Want hij regeert hier als het ware een beetje met de handrem op. Hij zegt aan de ene kant ik heb helemaal niks met Griekenland en dan gaat hij het wel steunen. He, u had het in het vorige onderdeel en terecht over het woordje vertrouwen. Dat is hier ook aan de orde. Ja, en, en Wat vindt u dan van de opstelling van uw collega van het CDA, van Haasma Buma, die zegt dit moet gedepolitiseerd worden. De Europese politici moeten de binnenlandse politiek wat vergeten en komen tot een goede oplossing. Nou ja, ik begrijp hem wel. Ik weet alleen niet tot wie, tot wie hij zich richt. Hij doet net alsof hij zich richt tot de Europese politici. Maar ik denk dat hij zich vooral ook richt tot het kabinet. Wat dus echt verdeeld is op dit punt. Hè. U zei het daarnet ook al. De VVD weet niet precies wat hij wil op dit punt. Het CDA ja, heeft daar weer een wat ander standpunt over... en de PVV staat er hartstikke eh, afwijzend tegenover. Als er nou op, ik denk dat hij het gewoon in de richting van het kabinet heeft. Even jongens, alsjeblieft, eh, maak er niet zo'n zooi van. Job Cohen, leider van de Partij van de Arbeid. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. En de minister De Jager die staat op het punt van vertrek. Hij gaat zo naar Berlijn, naar zijn Duitse en Finse collega's... om te praten hoe het nou verder moet met de euro in de Euroland... en ook over de aparte Finse deal met de Grieken. Jan-Kees De Jager, welkom in de uitzending. Ja, goedemorgen. We gaan gelijk maar even door uh, waar we gebleven waren met Job Cohen van de PvdA. Want um, CDA-fractieleider Siebrand van Haarsma Buma, die hebben wij vanochtend gesproken... Um, en die zegt dat uh, we het niet moeten hebben van Europese politici... Um, de crisis wordt te veel gepolitiseerd eh, en dat moet er uitgetrokken worden. Nou zegt Cohen net: dan heeft hij het ook zeker over de Nederlandse politici, over Rutte en over De Jager. Voelt u zich aangesproken door Haarsma Bümmel? Nou, ik, ik ben het met Haarsma Bum wel voor een belangrijk deel eens, want dat heb ik um, juist ook al bij het begin van het uitbreken van de crisis precies hetzelfde gezegd in mei 2010 al, uh, toen er een motie ook door de Tweede Kamer is ingediend van, uh, moet het allemaal niet zonder de politici, het gaat namelijk, dat zegt ook uh, de heer Haarsma buma heel duidelijk in de volksstand. het gaat bij het opleggen van de sancties, hè, dus om het handhaven van de afspraken die we hebben gemaakt, daar zou je eigenlijk geen politici moeten over laten beslissen. En dat ben ik inderdaad wel met hem eens. Ik vind dat dat veel onafhankelijker moet, zodat je ook zeker weet dat de grote landen en de kleine landen gelijk worden behandeld. En als er een keer een groot land aan het zondigen is, zoals in 2004 en 2005, want toen waren het Frankrijk en Duitsland, en toen hebben ze de regels wat versoepeld, ja, dan, ja, dan sta je met lege handen als kleinere landen. Maar, dat mag dus niet meer, veel, maar niet voelt meer gebeuren. Maar het voetdus eraan gesproken door Cohen? Die zegt: het gaat dus ook over onze eigen eh, politici. Ja. Nee, dat. U moet het Haars van Burman vragen, want dat is als natuurlijk heel handig om dat even zo te proberen. Maar Simon Hart van Uma spreekt heel duidelijk met name de Zuid-Europese politici aan. En ook alle Europese politici om dit, om dit. Tot een, ja, tot een goed einde te brengen, deze afspraken zo te maken. Maar Nederland is er al voorstander van. Dus wij vinden ook dat inderdaad die afspraken veel automatischer zouden moeten... zonder het politieke ja, gekonkel wat erbij hoort. Dat als iemand zich niet aan de afspraken houdt, dan moeten er boetes volgen... Dat moet niet een politiek proces zijn. Ja. Nou, dat vinden wij ook al en daar maken we ook wel sterk voor. Dus wij doen daar alles aan om dat in Europa te bereiken. Maar ja, je bent met 17 landen en er moet een unanimiteit komen. Dus 17 landen moeten het samen eens worden over zo'n nieuw, ja, nieuw, nieuw raamwerk. Ja, maar meneer de Jager gaat uw collega, uw Duitse collega Schäuble daar dan vanochtend bijvoorbeeld op aanspreken. Want als er één land tijdstert ook met binnenlandse politieke problemen... zelfs de rechter bemoeit zich er daar nu mee, dan is Duitsland wel... Ja, dit gaan we zeker ook bespreken vandaag in Berlijn. Uh, overigens zijn Duitsland en Finland uh, binnen die 17 euro-landen... zijn dat wel ja, de bondgenoten op dit punt. Oh, ook die twee andere landen vinden dat we echt veel verder zouden moeten gaan... in afspraken om uh, elkaar de maat te nemen in Europa als het gaat om de... Het handhaven van de regels. Dus de begrotingsregels die we hebben afgesproken. Nou, die zijn met de voeten getreden de afgelopen tien jaar. Dat hele, zoals dat heet, het Stabiliteits en Groeipact. Dat zijn, en dat zijn dat, uh, die, die regels van de euro, die zijn met de voeten getreden. Ook die uh, twee landen zijn tamelijk uh, uh, gelijkgezind uh, met Nederland. En wij gaan met z'n drie ook bespreken: van hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de rest van Europa ook overtuigen. Nou, vertelt u het maar, hoe gaat u ervoor zorgen? En binnen welke termijn? Wanneer heeft u uw bond So... <laughs> Nou, we hebben in in februari afspraken gemaakt en die moeten nu worden geïmplementeerd. En die gaan al gelukkig een stuk verder dan het huidige raamwerk. Daar zijn de, uh, het opleggen van de sancties al een stuk automatischer dan nu het geval is. En we hebben ook daar veel strengere regels gemaakt. Nou, die moeten dus nu heel snel door alle 17 landen worden geïmplementeerd. Dat is één. En twee, um, en, maar dat is natuurlijk onderhandelingsactiek. Daar kan ik niet al te veel in het openbaar over zeggen. Zullen we ook hebben over de toekomst van wat... Hoe hoe ziet nou in die toekomst die euro eruit? En hoe moeten we die besturen met z'n allen, met 17 onafhankelijke landen, soevereine landen... die allemaal hun eigen parlementen hebben... met hun eigen wensen. Ja, hoe kun je nou toch met z'n allen dan één lijn trekken? Daar moeten we goed over nadenken. En in ieder geval voor zorgen... dat er nooit zo, meer zulke grote schuldposities kunnen komen... en zulke grote begrotingstekorten als in Zuid-Europa. Meneer De Jager, dan iets wat, wat op korte termijn geregeld moet worden. Dat, die, die Finse deal, hè, dat onderpand voor de, de leningen aan de Grieken. Van Rompuy zegt dat een afspraak nabij is. Klopt dat? Komt u daar heel snel uit? Nou, dat zou inderdaad goed kunnen. We zijn de afgelopen weken daar hard mee aan het onderhandelen geweest. We zijn nog steeds in bespreking. Um, Nederland is daar, in een, uh, met, een we met een klein groepje ook erover gepraat. Nederland is daarbij betrokken. Um, totdat het echt duidelijk is uh, welke oplossing eventueel uh, gedragen zou kunnen worden... Ook, ook door Finland en ook door Nederland en Duitsland... Um, kan ik daar nog niet te veel over zeggen. Maar we maken wel vorderingen. We zetten, hebben wel een paar stappen vooruit gezet. Goed. Meneer De Jager, Jan-Kees De Jager, minister van Financiën. Hartelijk dank voor je toelichting. Ja, dank u wel. En een goede reis. Uw mensen zijn dag en nacht bereikbaar. Maar weegt dat op tegen een burn-out?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 Al Jazeera meldt dat de Libische rebellen een deal gesloten hebben in Beni Walid. Ze zouden zonder bloedvergieten de woestijnstad binnen mogen trekken. De rebellen waren al langer in onderhandeling met stamhoofden. Beni Walid weigerde zich eerst over te geven... en hadden zich aangesloten bij de troepen van de Libische leider Gaddafi. Het OM gaat onderzoeken of DigiNotar nalatigheid verweten kan worden. DigiNotar hield lange tijd geheim dat zijn systemen waren aangevallen... door Iraanse hackers. Ook had DigiNotar zijn beveiliging niet op orde. Zo gebruikte het geen antivirusprogramma's en was software verouderd. DigiNotar gaf veiligheidscertificaten af voor overheidsdiensten als DigiD. Minister Donner zegt dat overheidswebsites zo snel mogelijk... certificaten krijgen van andere bedrijven. Het bedrijf Foxit doet in opdracht van de minister onderzoek... naar wat er misging bij Digi Notar. Directeur Ronald Prins heeft vooral kritiek op het feit... dat er te laat aan de bel is gedrokken. Ja, wat mij verbaasd heeft uiteindelijk... is toch wel, denk ik, dat het zo lang stil is gebleven. Uiteindelijk blijkt nu een heel ernstig incident. En, er was al eerder een aanwijzing dat er iets niet klopte. Op dat moment dacht het bedrijf nog dat het uh, alleen het publieke deel... dus, uh, dus niet het gedeelte wat pko overheid raakt... dat dat geraakt was en het andere gedeelte dat het uh, onaangetast was. En dat bleek dus niet zo te zijn. Iraanse hackers konden diep in het systeem doordringen. Ondernemers hoeven straks de jaarlijkse heffing van de Kamer van Koophandel niet meer te betalen. Minister Verhagen heeft dat afgesproken met de werkgeversorganisaties en met de Kamers van Koophandel. In 2013 hoeft de jaarlijkse 40 euro niet meer betaald te worden. Verhagen wil dat de ondersteuning van het bedrijfsleven effectiever en goedkoper wordt. Een accept giro zonder dat er iets concreets tegenover staat past daar volgens hem niet bij. Homoseksuelen krijgen regelmatig te maken met negatieve reacties op de werkvloer. Zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Onderzoekster Saskia Kreuzekamp. Het zijn vooral uh, nou ja, grapjes, uh, uitschelden. Belachelijk maken, vooral verbaal geweld dus eigenlijk. Het is voor het eerst dat het Planbureau onderzoek naar de sociale veiligheid van homoseksuelen op het werk doet. Over het algemeen worden homo's wel meer geaccepteerd in de samenleving. Nog 10% heeft moeite met homoseksualiteit, dat was vijf jaar geleden, nog 15%. Maar twee mannen die kussen, daar wil 40% van de mensen nog steeds niet mee geconfronteerd worden. Texas wordt geteisterd door bosbranden. De vlammen legden bijna 500 huizen in de as. En Deze man filmde hoe zijn wijk door het vuur volledig werd verwoest. Oh my god, daar is hun huis. Oh good, hun cars are gone. Oh my god. Dit is insane. Er is niets of van deze huizen. Absoluut niets. Oh my god.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 Burgemeester Van Aertsen was behoorlijk geschrokken. Kijk, als je hoort, de pier staat in brand. De beelden op het net, nou, die zagen er uh, uh, niet zo best uit. Gelukkig, door uh, gewoon goed en snel optreden van de Haagse brandweer... is het ook snel onder controle geraakt. Over de oorzaak van de brand op de Scheveningse pier is nog niets bekend. En ook de omvang van de schade is nog niet duidelijk. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Het wordt vandaag een onvervalste herfstdag met veel regen en wind. In de ochtend lijkt het nog enigszins mee te vallen, maar de middag en avond verlopen onstuimig. In de middag is het zwaar tot geel bewolkt en vanuit het westen bereikt een omvangrijk regengebied ons land. De zuidwestenwind trekt aan, hard tot stormachtig aan zee, windkracht 7 of 8. Boven land waait er een vrij krachtige wind, gemiddeld windkracht 5. Daarnaast zijn er zware windstoten mogelijk. De temperatuur komt niet verder dan een graad of 17. Vanavond wordt de neerslag buiig en is er lokaal kans op onweer. Het blijft stormachtig waaien en de uitschieters nemen nog iets in kracht toe. Dit zou lokaal problemen kunnen veroorzaken. Aan het einde van de avond neemt de wind geleidelijk in kracht af. De nacht verloopt wisselend bewolkt met hier en daar nog een bui. Het koelt af tot 14 graden aan zee en 12 in het binnenland. Morgen blijft het stevig waaien, maar minder hard dan vandaag. Het blijft ook wisselvallig met van tijd tot tijd een bui. Net als vandaag wordt het niet warmer dan een graad of 17. Nou, WB Verkeersinformatie, 36 files, 130 kilometer bij elkaar. Veel minder dan gebruikelijk op een dinsdagochtend. En ook dan we verwacht hadden. Wel veel vertraging op de A9, van Alkmaar naar Amstelveen... bij knooppunt Raasdorp, 8 kilometer. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht, bij Maarsbergen, 5 kilometer. Daar staat een auto stil op de rechter rijstrook. De langste file die staat op de A28 van Zwolle naar Utrecht. Tussen Amersfoort en de afrit Maren 11 kilometer. En door een autobrand op de N62 vanuit Borselen naar Gent bij de Wester Schelde-tunnel 2 kilometer. De tunnel is helemaal afgesloten. Dat een private banker veel verstand heeft van financiële zaken, daar ga ik vanuit. Maar wat ik belangrijk vind, is dat zo iemand mij ook snapt.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 Morgen het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. In Libië lijkt het na een paar relatief kalme dagen nu weer heel snel te gaan. Al Jazeera meldt dat de woestijnstad, Benny Walid, waar veel Gaddafi-getrouwen zitten, zich wil overgeven aan de nieuwe machthebbers. Dat is nog niet bevestigd. Wel is zeker dat een konvoi van een paar honderd voertuigen vanuit Libië in Niger is aangekomen. Afrika-correspondent Kees Broeren. Kees, wat weet jij over dat konvoi? Het gaat om een convoy van zo'n 200 tot 250 militaire voertuigen, wagens en vrachtauto's, die waarschijnlijk uit Libië zijn vertrokken en snel de grens met Algerije zijn overgestoken, om zo bijvoorbeeld aan de radar van de NAVO in Libië te ontsnappen. En van daaruit door Algerije zijn doorgereden naar het zuiden met de grens, van Niger en de grens zijn overgestoken, daar begeleiding hebben gekregen als konvooi van militaire voertuigen van het leger van Niger... en zijn doorgereden naar de stad Agadez, waar ze gisteravond laatst zijn gezien. En Agadez ligt diep in Niger, zo ongeveer in het midden van het land. Mm, en wat zit er uh, in die auto's? Wat zit er in het konvooi? Er zit in elk geval veel Touaregs in. Touaregs uh, zijn uh, nomaden... Uh, mensen van een uh, woestijnvolk in het uh, zuiden van Libië, maar ook in de Sahel, in andere landen onder Libië, zoals Mali en Niger zelf, uh, die daar in feite hun uh, ja, een, een eigen uh, macht uitoefenen en die zich ook lenen, ook laten gebruiken door andere machthebbers, zoals bijvoorbeeld in het verleden door Gaddafi. Gaddafi heeft hun gesteund eerder in hun strijd voor autonomie in landen als Niger en Mali. En in de strijd tegen de opstandelingen in uh, Libië hebben zij Gaddafi weer gesteund. Die mensen zijn op de weg terug, bijvoorbeeld uh, naar Niger... En uh, daarom ook dat ze in zo'n grotere talen zijn overgestoken. Maar ze zijn waarschijnlijk niet alleen aangekomen. Er is ook sprake van dat er uh, soldaten van het Lib Libische leger met dat konvooi van Toereks uit Libië door Algerije in Agadez, in Niger dus, zijn aangekomen. Ja, nou werd Niger wel genoemd als mogelijk toevluchtsoord hè, voor Gaddafi. En dan zijn we natuurlijk benieuwd of Gaddafi ook in dat konvooi zit of zijn zoon, Safe. Ja, daar is hij er inderdaad zeer benieuwd naar, maar dat is niet duidelijk. Het is in ieder geval niet gemeld dat Gaddafi erbij zou zitten. En de woordvoerder van Gaddafi zegt nog steeds dat hij in Libië zou zijn. En ook over Saif al-Islam, een van die zonen van Gaddafi, is niet bekend of hij zich bij dat konvooi heeft gevoegd. Er wordt wel over gesproken dat dat mogelijk zou zijn gebeurd of mogelijk nog gaat gebeuren. En dat dat konvooi met dus ook Saif al-Islam en wie weet zelfs Gaddafi zou doorgaan vanuit Niger naar Faso. Faso in West-Afrika, want uh, Burkina Faso, dat in het verleden uh, de steun van uh, Gaddafi heeft genoten, bijvoorbeeld uh, met olie en met financiële steun, dat heeft gezegd via de minister van uh, Buitenlandse Zaken van Burkina Faso, dat Gaddafi welkom is, dat hij daar asiel kan krijgen. Dat is opvallend, want Burkina Faso heeft ook de Libische Nationale Overgangsraad uh, eerder erkend en uh, Burkina Faso heeft zich ook aangesloten bij het internationale strafhof, dat natuurlijk uitlevering van Gaddafi wil. Maar goed, op dit moment is nog niet duidelijk of Gaddafi of een van zijn zonen wel echt die kant op gaat. Het is allemaal nog onbevestigd. Wat te weten is dat in elk geval vanuit Libië een groot groep Toeriks en Libische soldaten zijn aangekomen op dit moment in Niger. Afrika-correspondent Kees Broeren over de laatste ontwikkelingen in Libië. En of er inderdaad een akkoord is rond die woestijnstad Walid. Beni Walid... dat hoort u later. Aan haar tennis bij de Open Amerikaanse tenniskampioenschappen... zijn bij de mannen onder vier kwartfinalisten bekend geworden. Marcella Mesker volgt voor ons het toernooi in New York. Marcella, goeiemorgen. Goeiemorgen. Als eerste geplaatste Novak Djokovic moest het opnemen... tegen Alexander Dokopolov uit Oekraïne. Hij won weliswaar, maar hij moest even doorbijten, vooral in het begin. beginnen... Ja, het was eigenlijk voor het eerst dat ik Djokovic wat minder zag spelen. Met name in die eerste set. Ik denk dat hij een beetje verrast was door het ja, toch onorthodoxe spel van die uh, 22-jarige Oekraïne Dogopolov. Uh, die slaat met heel veel slice, heel veel tempo-wisselingen. Een, een, een spel wat eigenlijk niemand anders speelt. Dus Djokovic moest wennen, was op zoek naar zijn ritme, moest een break achterstand goed maken en speelde wel. Een ontzettend lange tiebreak van 30 punten maar liefst. 16-14 won hij die, die tiebreak uiteindelijk. Uh, werkte een 4-0 achterstand weg. Vier setpoints werkte die weg. Uh, en na die winst in die eerste set, die dus heel belangrijk was... Ja, dan weet je, dan stoomt Djokovic door, gaat beter spelen. En inderdaad, set 2 en 3 waren voor de Servië. Dus een drie sets overwinning, maar wel getest... De Amerikaanse hoop was uh, Marcella gevestigd op uh, Marty Fish... maar hij redde het niet tegen Fransman Jo Wilfried Tsonga. Is Tsonga een potentiële winnaar? Nou, het is wel een hele gevaarlijke outsider... want Tsonga die moet nu tegen Federer. En van Federer won hij de laatste twee keer, onder andere op Wimbledon. Dus dit is er wel eentje die vrijuit, zonder druk... een geweldig niveau kan laten zien. Dat deed hij gisteren ook tegen Marty Fish. Het was een uh, groot affiche, Fish nummer 8 van de wereld. Tsonga nummer 11. Dus uh, ja heel erg aan elkaar gewaagd. Kwam eruit in de wedstrijd. Het was een uh, geweldige vijfzetter. De wedstrijd werd uh, ja, wel een beetje gehinderd... door de uh, sterke wind die er stond gisteren. Het was minder warm in New York. Uh, maar uh, ja, beide mannen zijn big hitters, dus ze sloegen er doorheen. En Tsonga kwam in twee sets tegen één achterstand, kwam die terug en uh, won uiteindelijk in vijf sets van uh, ja, toch de Amerikaanse nummer één, die enorm werd aangemoedigd door al die uh, New Yorkers. Dus het was een uh, prachtig affiche. En Tsonga een gevaarlijke outsider. Ja. En Roger Federer, die ging pas later baan op, he? in New York, kon die op tijd naar bed? Nou... Eigenlijk niet. Hè. Rond middernacht ging hij pas de baan op. Maar hij maakte wel hele korte metten met uh, de Argentijn Juan Monaco. In twaalf uh, minuten uh, won hij de... 20 van de eerste 25 punten. Hij sloeg 42 winnaars tegenover 4 uh, van uh, zijn tegenstander. Nou, die kreeg nauwelijks een paar games. Dus hij was uh, binnen een uur en 16 minuten klaar. Konden ze uiteindelijk nog uh, redelijk op tijd naar huis. Maar ja, dan moet hij nog eten en masseren. Dus ik denk dat het 4 uh, uur s'nachts was ja. eer die uh, op zijn kamer was. Maar hij uh, speelde zijn beste wedstrijd tot nu toe, Roger Federer. Gewoon door. Alle... Kwartfinalisten bij de vrouwen zijn bekend. Caroline Wozniacki zit erbij, ook Serena Williams. Wie geeft je daar de beste kans? Nou, Wozniacki is natuurlijk de nummer één. Die moest gisteren van een set en 4-1 achterstand uh, terugkomen... tegen de Rusin Kuznetsova, oud-US Open winnares. Natuurlijk niet de eerste de beste. Dus ze heeft daar wel veerkracht getoond. Kijk, haar spel is uh, zo vast als een huis, slaat veel terug. Soms te verdedigend. Ja, en dat kan daar natuurlijk wel in de problemen komen... als ze mogelijk in de halve finale tegen Serena Williams komt. Want daar lijkt het wel naartoe te gaan. Ze zitten in dezelfde helft. Uh, Williams won van Anna Ivanovic, de Servische. Ook een oud Grand Slam winnares. Won Roland Garros een paar jaar terug. Niet meer zo goed als vroeger. Shaky serve. Um, niet uh, een geweldige loper. Maar ze speelde nog aardig. Het werd 6-3, 6-4. Williams had ook moeite met de wind. Maar ja... Um, een dagje minder voor Williams en dan wint ze nog in twee sets. Hè? Marcella Meske over het U.S. Open. Tordatelijke gemeenten zijn druk bezig hun computersystemen weer veilig te maken. Zomaar eens even vragen hoe het ervoor staat. Eerst naar John Bakker. Hoe is het op de weg, John? Ja, het valt me reuze mee, moet ik zeggen. We zitten nu op 32 files en die zijn goed voor iets meer dan 100 kilometer. Ja, en we begonnen vanochtend met een voorspelling van zo'n 300. Dus dat uh, gaan we bij lange na niet redden vanochtend. Nog wel veel vertraging op de A9, van Alkmaar naar Amstelveen... bij Knoop het Raasdorp, 8 kilometer. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht, bij Maarsbergen, 5 kilometer. Daar staat een auto stil op de rechter rijstrook. En het is ook nog langzaam rijden op de A28 van Zwolle naar Utrecht... bij Leusden, over 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Lara Rensen en Marcel Oosten. Aanslagen van 9-11 mogen dan tien jaar geleden zijn. Hollywood durft dit onderwerp nu pas te romantiseren... en dan ook nog heel voorzichtig. Als alles goed gaat, komt dit najaar de film Extremely Loud... and Incredibly Close in de bioscoop van regisseur Stephen Daldry. Redacteur Lambert tewerse uh, Lambert, ja, er zijn wel films van 9-11 gemaakt. Klopt. Hoe anders is deze? Nou, de films die we tot nu zagen, die waren vooral heel erg natuurgetrouw. Dat waren eigenlijk een soort halve documentaires. je had natuurlijk in 2005, toen was men de schaamte een beetje voorbij, toen begon men met uh, United 93, de, vlucht over, of de film over de gedoemde vlucht waar de passagiers terugvochten. Ja. En dat was eigenlijk een soort documentaire. Er waren zelfs mensen die hun eigen rol speelden. De vluchtleiding die speelde bijvoorbeeld hun eigen rol. Er waren gewoon burgers die werden ingezet door Hollywood om die film te maken. En dat was eigenlijk ja en ook Bijvoorbeeld het uh, World Trade Center van Oliver Stone, ook uit 2005, 2006. Dat was ook een film, daar bleef hij heel erg dicht op de huid van wat er die dag gebeurde. Het waren de echt gebeurde verhalen, waar gebeurde verhalen. En nu voor het eerst komt er dus echt een film die uh, nou ja, geromantiseerd is. Waar een, waar een bedacht verhaal uh, uh, verfilmd wordt. Ja, en dat verhaal is bedacht door een schrijver, ja. een Amerikaanse schrijver. Uh, romanschrijvers durfden het dus wel aan. Ja, Jonathan Safran Foer heeft het geschreven. Uh, romanschrijvers durfden het een jaar of twee, drie na de aanslagen... durfden ze het alweer een beetje aan. Toen kwam er een kleine golf van boeken. Je had Don De Lillo met Falling Man. Je had Michael Cunningham met uh, Specimen Days. Dat waren nou ja, boeken die het een beetje aansneden. Maar ook daar zag je nog een beetje de schaamte... om de gebeurtenissen zelf te fictionaliseren. Het waren vooral de, de reactie van mensen op die gebeurtenissen. Het ging over mensen die in New York woonden... die die aanslagen zagen gebeuren en hoe dan hun verdere leven verliep. Uh, ik ken eigenlijk maar één boek van, van een Franse schrijver die specifiek beschrijft hoe het nou ja, op dat moment in de toren zelf was... daar durven de Amerikanen zich nog niet helemaal aan te branden. Nee, het is misschien ook wel lastig, hè? want zo'n bizarre situatie... hoe maak je daar nog, nog uh, fictie van? Hoe zijn die boeken ontvangen? Ja. Nou, als je bijvoorbeeld het boek van Extremely Loud and Incredibly Close kijkt... dat werd nogal kapot geschreven door de, door de critici. Het is een, een, een populair boek, mensen hebben het wel gekocht. Het is een, een bestseller geworden. Hm. Maar ze zeiden ook wel, ja, hij schrijft eigenlijk te mooi voor dit soort uh, rauwe aanslagen. Hij, hij haalt een hele hoop typografische grapjes uit... lege pagina's, foto's in het boek... En dat past uh, dan niet? Nou ja, het wordt een beetje te, te, te mooi schrijverig. Mensen ja. vinden dat, dat, dat die rauwe, de rauwheid van die aanslagen. dat verdient eigenlijk niet nou ja, om zo speels ermee om te gaan. Dus er waren een hoop mensen. John Updike heeft een vernietigend uh, recensie geschreven toen de tijd. Een hoop mensen die het te, te mooi geschreven vonden. om te uh. ja, ze zeggen, het verhaal is wel heel mooi. maar er zit zoveel ruis omheen omdat hij het ja, te leuk wil maken. Dan ben ik benieuwd hoe de regisseur Stefan Doddry daarmee om is gegaan. Ja, dat, dat kunnen we natuurlijk niet helemaal zeggen. omdat we de film nog niet gezien hebben. Hij, is nog, hij wordt wel gefilmd, maar hij is nog niet, uh, niet in de bioscoop. Nog niet, nu niet getoond. Wat we wel kunnen zeggen, hij heeft twee hele belangrijke uh, troeven uh, in handen: met Tom Hanks en Cerner Bullock, die de gedoemde vader van het jongetje speelden, en uh, de rouwende moeder. Ja, die kunnen weinig uh, schade doen in Amerika. Ze zijn ontzettend populair. Uh, Tom Hanks is natuurlijk iemand die al eerder Vietnam heeft behandeld... die al eerder de Amerikaanse uh, inzet in de Tweede Wereldoorlog heeft behandeld. Dus die vertrouwen we wel met, met geschiedenis. En ook Sander Bullock is gewoon populair. Dus daarmee lijkt hij zich een beetje in te kapselen tegen de kritiek van... dat het allemaal te mooi wordt. Ja, want het even voor de duidelijkheid voor de mensen die het boek niet hebben gelezen... het gaat over een jongetje wiens vader is omgekomen ja, op 9-11. Ja, en hij probeert dat te verwerken door een, een zoektocht als het ware door New York. Hij denkt dat zijn vader een zoektocht heeft uitgeschreven speciaal voor hem... En dat, nou ja, dat bedenkt hij maar omdat hij dan ja, die vertwijfeling over de dood van zijn vader een beetje kan verduwen. En zich helemaal op die zoektocht kan storten. En daar gaat het verhaal over. Ja, en Tom Hanks als, als vader die omkomt, dat is natuurlijk ja, uh, uh, voor de Amerikaanse publiek is dat uh, balsam voor de ziel. Wanneer komt hij in de bioscoop? In Amerika, als het goed is, wordt hij rond kerst gezien. Uh, het was eigenlijk de bedoeling dat hij nou ja, rond de tienjarige herdenking uit zou komen. Dat hebben ze niet gehaald. Dus wordt het rond kerst een andere emotionele periode nou ja. natuurlijk. En in Nederland zal hij waarschijnlijk begin volgend jaar in de bioscopen zijn. Jan ah, dankjewel. We gaan nog eventjes naar Joris van de Kerkhof, want die is bij de helpdesk van de VRG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Den Haag. De plaats waar alle vragen binnenkomen over de veiligheid van overheidssites. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de problemen bij DigiNota. Um, hoe is het daar, Joris? Want eerder vanochtend was het nog niet zo druk, hè? Nee, nee, het is ook wel redelijk rustig... omdat de, de vragen voornamelijk gisteren eh, gesteld zijn toch... en dat de gemeentes geadviseerd is om zo snel mogelijk eh, oplossingen... Eh, oplossingsgericht, zoals dat dan heet... Eh, te gaan werken. Er zijn vragen gesteld, die komen dan op de tweede verdieping binnen... en uh, vragen waar dan op de tweede verdieping geen antwoord is... die gaan naar de vierde verdieping. Daar zit het kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeente, King. Um, vragen over uh, hoe het met die DigiD zit. Nou, dat is volstrekt helder, hè? dat werkt nu aan alle kanten. Ja, de veiligheid van DigiD is gewaarborgd... en uh, daar hoeven de gemeenten niet zenuwachtig over te zijn. Um, uh, dat staat ook op alle sites. Uh, DigiD werkt, en het werkt goed... En uh, geen problemen mee. Maar je snapt wel dat mensen daar toch zenuwachtig om zijn. Ja, zeker. Uh, dat snappen wij wel. Zeker omdat er gisteren natuurlijk even in het nieuws... Uh, uh, ook de Belastingdienst al even de, uh, conclusies... Uh, of uh, wat woorden wijden aan DigiD. En dan zie je meteen dat er een aantal gemeenten ook gaan bellen. Maar dat is geen enkel probleem. DigiD werkt en het is goed. Juridische vragen uh, zijn er ook. Die hebben met die certificaten te maken. Uh, wat voor vragen zijn dat dan? Nou, bijvoorbeeld was er gisteren een vraag uh, van... Uh, wij tekenen, ondertekenen nog steeds met uh, het certificaat. Is dat dan wel rechtsgeldig? Ja, dan moeten wij het antwoord ook even schuldig blijven op dat moment. Dus die hebben wij nu doorgezet naar de derde lijn. Dat zoeken we dan uit... En op het moment. De verdiepingen zijn er op het gebouw? <laughs> of twee, vier? Nee, nee, nee, de vierde, dat is wel de laatste verdieping. Maar in ieder geval, wij laten dat juridisch uh, uitzoeken. En, uh, en dan koppel, wordt dat teruggekoppeld. Is het generieke informatie die alle gemeenten aangaat... dan zullen wij dat publiceren op uh, de VNG en de King-site. Uh, uh, ja, en is het uh, echt uh, uh, informatie voor een specifieke gemeente... dan uh, koppelen wij direct terug. Want wij ja. vragen aan iedereen telefoonnummers en uh, namen van wie er gebeld heeft. En dan uh, doen wij direct de terugkoppeling. Maar wat uh, je zou kunnen adviseren dan is van... Nou ja, als je eraan twijfelt, maar even niet doen dan. Uh, inderdaad, bij twijfel niet doen. En zo snel mogelijk certificaten aanvragen. Want dan ben je wel weer gegarandeerd uh, en zeker... en ook juridisch zeker bezig. Dus uh, wij adviseren alle gemeenten niet afwachten. Uh, uh, ga direct naar de andere leveranciers. En zorg dat je je certificaten vervangt. Ja, maar dan is er wel een probleem. Ook omdat niet alle gemeenten precies weten wie welk certificaat heeft aangevraagd. En hoe het precies werkt. Nee, dat klopt. Er is een uh, lijst uh, gestuurd uh, afgelopen weekend aan alle burgemeesters. Uh, daarin is een uh, deel, uh, in ieder geval uh, zijn daar de certificaten per gemeente aangegeven. Uh, dat is een mooi begin. Uh, blijkt dat je ook in je eigen gemeente moet zorgen... dat je even goed kijkt naar welke certificaten je allemaal hebben aangevraagd. Uh, want zijn, we hebben geen 100% garantie op die lijst. Uh, en dan al die certificaten moet je vervangen. Oké, okay. Nou en als je het allemaal niet meer weet... dan bel je gewoon naar de VNG. Eerst naar de tweede verdieping en dan naar de vierde verdieping. En dan kom je bij King uit. Dank u wel voor het uh, Koninklijke Antwoorden. Even door naar Roland, Roland Stekelburg, internetdeskundige is de hele ochtend al hier. Um, Roland, ik hoor twijfel, ik hoor onwetendheid. Is dit tekenend voor de situatie waarin Nederland zich op het ogenblik... verkeert omtrent uh, internet? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we de impact van de, de DigiNotar-affaire... nog helemaal niet kunnen overzien wat dat betreft. Het is natuurlijk ontzettend goed dat de VNG die helpdesk opzet. Dat voorziet duidelijk in een behoefte. Uh, want ja... Uh, het, volgens mij weten de meeste gemeenten niet eens precies welke certificaten ze allemaal hebben draaien, op welke diensten precies. Dus ja, heel veel onwetendheid, heel veel twijfel. Dat zal ook ontstaan en is misschien al ontstaan bij, uh, nou, bij jou en mij, bij, bij de burger. Laten we het zo maar ja, even want, omschrijven. Want ik zit zelfs tijdens de uitzending, zit ik natuurlijk door te kijken wat er allemaal gebeurt en, en wie wat erover zegt. Ik kom er nu bijvoorbeeld net ook voor mezelf voor het eerst achter dat er ook betrokken is... bij de uh, beveiliging van het elektronisch patiëntendossier. Uh, nee. uh, de, okay. de, de, de zogenaamde PKI-overheidscertificaten... Uh, die beschermen ook de, de, de passen, de uzi passen waarmee doktoren hun elektronische handtekeningen zetten... Onder het, waar, waarmee ze toegang krijgen tot het elektronische patiëntendossier. Ja, is er impact? Niemand weet het. Volgens de overheid zijn die certificaten waar ik het nu over heb... ook gecompromitteerd. Dus er is vast nog een heel scala aan dingen die we ook nog niet precies weten. Maar dan gaat dit toch uitstralen in algemene zin... naar het vertrouwen dat we met z'n allen hebben in internet en in, in verbindingen. Bijvoorbeeld denk ik dan aan... Um... Het betalen met het creditcard. De koepen van thuiswinkelorganisatie zegt ook: uh, dit gaat gevolgen hebben. Ja, absoluut. Uh, mensen, het hele internet is toch gebaseerd op een soort van vertrouwen. Op het moment dat jij iets koopt bij een, een, een, een webwinkel, dan is jou wel uitgelegd, ooit door iemand, van: kijk of er een HTTPS-verbinding is, dus het slotje of dat in beeld is. Nou, als dat dan zo is, zou het dan veilig zijn? Nou, nu blijkt dat dat dus ook niet altijd zo is. Uh, iedereen weet van creditcard had zelf Ik ben ik vorige week nog gebeld door de ING... omdat er verdachte transacties met mijn creditcard... bij de Walmart in Amerika mm. waren gedaan. Creditcard geblokkeerd. Niemand weet hoe iemand ooit aan die gegevens is gekomen. Iedereen kent dat soort ervaringen. Nou, wat er nu dus gebeurt... Uh, uh, uh, ja, het tast, denk ik, echt dat vertrouwen verder aan. En het internet is economisch zo belangrijk geworden. dat we ons het ook niet meer kunnen permitteren om dit maar een beetje te bagatelliseren en te laten gaan. We zijn dus, we zijn dus met z'n allen op zoek naar, naar vertrouwen, naar veiligheid. Ja. De, de, de overheid heeft een nationale cybersecurity-strategie. en ook een nationaal cybersecurity-centrum. Ja, per 1 januari. Ja, zijn ze ja. daarmee op de goede weg? Ja, ja absoluut. Je? Ik vind dat, dat had al natuurlijk al, ja, denk al ik, laat, veel eerder maar... moeten gebeuren. Maar ja, oké, okay, daar hoef ik het niet meer over te hebben. Uh, en uh, ik vind eigenlijk bij ons in Nederland zijn de gevolgen nog wel te overzien. Uh, denk ik ook wel eens trouwens hoor. Want uh, oké, okay, misschien is dan mijn nummerbord uitgelekt omdat de RDW uh, niet goed beveiligd is. Maar uh, de, de Iraanse oppositie heeft denk ik pas echt een probleem. Want we moeten niet vergeten dat die, die inbraak bij DigiNote, dat bedrijf... Uh, is, is vooral uh, bedoeld om uh, de oppositie in Iran te monitoren. En die mensen hebben, hebben natuurlijk pas een echt probleem. Roland Stekelenburg, hartelijk dank voor je commentaar. EK-kwalificatievoetbal op Radio 1. Vanavond om 7 uur, Finland-Nederland. Breed, breed, kuit, 3 jongens, <laughs> Jongen, jongen, jongen, wat een beergaloze goal. NOS langs de lijn, vanavond van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten.